Middernacht, het is donderdag 19 april. Renate Evers met het NOS-journaal. Het CDA vindt dat de ontslagen COA-directeur Noorten Albayrak geld moet terugbetalen. In het onderzoeksrapport van de commissie Scheltema staat dat Albayrak onjuiste informatie heeft gegeven over haar salaris en de dienstauto. Dit is volgens CDA-Kamerlid Knops geld dat ze gestolen heeft van de belastingbetaler. De VVD wil dat er aangifte wordt gedaan tegen Albayrak wegens fraude. De commissie Scheldema verwijt de Raad van Toezicht dat het niet controleerde of alles goed verliep. En ook minister Leers krijgt kritiek, want het ministerie heeft te lang getreuzeld met ingrijpen, zegt de commissie. Ook oppositiepartij D66 begrijpt niet waarom het zo lang duurde voordat de minister in actie kwam. Medewerkers van de dienst Terugkeer en Vertrek zeggen dat er van het terugsturen van vreemdelingen niet veel terechtkomt. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. De problemen zouden komen door de amateuristische werkwijze van de afdeling laissez passé. Ook zou de werksfeer binnen de afdeling verziekt zijn. De afdeling is verantwoordelijk voor het regelen van tijdelijke reisdocumenten voor vreemdelingen. De onderhandelaars in het katshuis horen de komende dag of de bezuinigingsmaatregelen die ze hebben bedacht voldoende geld opleveren. Het Centraal Planbureau heeft het pakket doorgerekend en stuurt de bevindingen de komende dag op. Dat melden bronnen aan de NOS. Nog niet over alles zou een besluit zijn genomen. Zo is het bedrag dat wordt bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking nog niet bekend. En ook een mogelijke verhoging van de BTW staat nog niet vast. In de halve finale van de Champions League heeft Chelsea de eerste wedstrijd gewonnen van Barcelona. Het werd 1-0. chelsea aanvaller Drogba scoorde vlak voor rust. Invaller Pedro schoot namens Barcelona in de extra tijd op de paal. De tweede wedstrijd is volgende week dinsdag in Barcelona. Het weer. Vannacht neemt de buiigheid af en de temperatuur daalt naar een graad of zes. Overdag bewolkt en lokaal een bui. In de middag overal meer buien met kans op onweer. Maximaal liggen rond 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan. Waarin u vannacht te weten komt waarom het Frans een moederskindje is en het Engels eigenlijk een waardeloze wereldtaal. U hoort hoe kindertjes in Monaco op school ploeteren op een Ligurisch dialect en hoe IJslanders met een beetje geluk... een gesprek zouden kunnen voeren met hun verre voorouders. U hoort hoe het Armeens een heel eenzame taal is... het Deens voorheen een wereldtaal was... en u hoort hoe Zwitserse boeren in wezen nog steeds... een dialect van het Latijn spreken. Nou, wie van taal houdt, kortom, zit goed vannacht in Casaluna... vooral wie van Europese talen houdt. Want taaljournalist Gaston Dorre neemt ons mee op een reis door Europa... in zijn nieuwste boek Taaltoerisme... En wij reizen vannacht met hem mee. Gastron, goedenacht. Van harte welkom. Dankjewel. Taaljournalist ben je. Je schreef eerder al het boek Nieuwe Tongen... over de talen van migranten in Nederland en Vlaanderen. Je schrijft ook heel regelmatig in de tijdschrift Onze Taal. Waarom je voorliefde voor de taal? Waarom is taal voor een journalist zo'n mooi onderwerp om over te schrijven? Ik weet niet of taal voor een journalist speciaal een mooi onderwerp is. Ik heb er wel inderdaad een fascinatie voor. En ja, ach, dat zou wel in de jeugd begonnen zijn. Hè? De meeste van dat soort dingen beginnen in de jeugd... Dat laten wel een beetje herleiden tot uh, een, een, een vader die leraar Frans was. Een, een tweetalige opvoeding in die zin dat we Limburgs dialect spraken. Wat toch uiteindelijk wel een soortement van taal bleek te zijn. Ja. Uh, mijn moeder die, zit, uh, die zoekt moeilijke woorden altijd op in het woordenboek. Uh, nou, ik, ik woonde in Zuid-Limburg en had je ook in die tijd... al gewoon Frans- en Duitse televisie op de antenne. Uh, nou ja, en dat is zo verder gegaan uh, al in het begin van mijn... Studietijd, heb ik een blauwe maandag met Deens bezig gehouden. Toen uh, wat serieuzer met Spaans, dat leek me nuttig. En nou ja, later is er eens een keer een blauwe maandag Russisch en een blauwe dinsdag Tsjechisch... en een blauwe woensdag Roemeens enzovoort bijgekomen. Ja, zo groeit dat. Ja, het loopt uit de hand. Het loopt uit de hand. Het loopt uh, zelfs zo uit de hand dat je nu je tweede boek hebt uh, geschreven: Taaltoerisme. Ja, uh, je behandelt in dat boek 53 verschillende Europese talen. Soms gaat het over de grammatica van een taal, dan maar over de woordenschat. Maar het gaat ook vaak over de geschiedenis van talen en over de sociale aspecten van taal. Dat vind ik zo leuk aan het boek, dat ook die elementen heel veel aandacht krijgen. Mm -hmm. Waarom heb je daarvoor gekozen? Um, in plaats van. Nou ja, je kunt ook een hele droge verhandeling geven... Oh, over de, de geschiedenis ja, van de taal of de grammatica wel. van de taal. Dat soort boeken bestaan wel. En, uh, kijk, aan de ene kant bestaan er hele serieuze boeken... en goede boeken over heel veel talen. Aan de andere kant bestaan er hele leuke boeken over het Nederlands. Eh, uh, Paulien Cornelissen is uh, een recent voorbeeld. Ja, uh, en taal zo is meer. zeg maar echt mijn ding. En Het nieuwste boek ook. Exact. Um, dus dat bestaat allebei. Maar een, een, een meer licht, lichter boek over heel veel talen... Dat is er, voor zover ik weet, niet echt. Dus, nou dat is dan een gaatje. Dus jij wordt een beetje de Paulien Cornelissen van de uh, Europese Oh jee, als dat zwaar kon zijn. <laughs> nou, qua verkoopcijfers dan, uh, zou dat <laughs> mooi voor je zijn natuurlijk. Dan heb ik je, je toon is inderdaad heel licht. Uh, je neemt talen ook op de hak. Hè? Je ja, zegt bijvoorbeeld, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, dat Engels een waardeloze wereldtaal is. Ja. En dat, dat het de moeite niet loont om het fair te, te leren. Want dat is toch maar een visas-Latijn. Er, er pleit weinig voor om fair te leren. Ja. Dat, dat kun je nog beter Sorbisch leren of Baskisch, Want uh, daar heb je tenminste wat aan. Ja, fair earth. Nou, dat, er zijn in Nederland mensen die fair eurs spreken. En een van die mensen gaan we straks ook. Uh, dat was geen Nederlander, of wel? Uh, volgens mij, een, ik zou zeggen, een Nederlandse vader en een Verheurse moeder. Bedoel je soms de cabaretier uh, Juwensen? Ja, die bedoel ik. Hé, hey, die ken ik. Ja. Die gaan we straks hey, spreken. leuk. Lampen, die gaan we straks Lampen. spreken. En we gaan spreken met iemand uit Armenië. En we gaan spreken met iemand uit wit rusland En we gaan ja, heel veel talen vooral ook laten horen. Want het leuke van het boek is ook dat je een soort reis maakt mm -hmm. door, door het boek. Je geeft ook een soort taaltoerisme. En dat is niet voor niets. Want je geeft ook een soort tips voor routes. Hè. Je kunt bijvoorbeeld de historische route door het uh, boek volgen. Mm -hmm. uh, langs, langs welke thema's ga je dan? Bij de bijvoorbeeld? De bij de historische ja? route? Ja. Um, nou dan kom je bijvoorbeeld uit bij het, uh, de geschiedenis van het Duits... die heel anders is dan de meeste mensen denken. Uh, de geschiedenis van het de Deens, die, uh, nou, je stipt het al even aan. Ooit een wereldtaal en nou beslist niet meer. Uh, dat soort geschiedenissen krijg je dan. Ja, maar je kan ook zeggen, nou doe mij maar de familieroute. Ja, dan krijg je te maken met uh, talen als het uh, Litouws... Uh, waar we zo meteen over gaan hebben. Want dat is familie van het Nederlands... en het is bovendien een heel belangrijk familielid... Ja, misschien wel uh, uh, de belangrijkste familie zit in Litouwen. Want laten we inderdaad de reis gewoon starten. Want wij hebben onze eigen route uitgestippeld uh, door het boek heen. We gaan op reis en we beginnen inderdaad in Litouwen. En als u nou luistert en u denkt... hou oh, eens even, ik spreek ook een taal, een Europese taal. En dan heb ik het even niet over Engels, Frans of Duits. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen in Nederland die die talen beheersen. Maar misschien spreekt u wel Modegaskisch of Letzebures... of IJslands of Galicisch of, of Kroatisch... Uh, als u nou een kleine taal spreekt en u wilt die taal laten klinken vannacht in Casa Luna, dan kunt u ons nu al bellen. 0800 1121, 0800 1121. U kunt ook een meldje sturen naar casaluna@ncrv.nl en Twitter ik kan met hashtag casaluna. Nou, We gaan op reis uh, door Europa aan de hand van de talen van Europa samen met uh, Gaston door en mijn gast vannacht in Casa Luna. Gaston, we beginnen inderdaad in Litouwen. Familie van het Nederlands zit daar taalkundig gezien, maar eigenlijk uh, heeft ja, iedereen in Europa familiebanden met Litouwen, ja, als het gaat om de taal. Bijna iedereen, ja. Een paar Hoe uitzonderingen. komt dat? Um, ja, sowieso zijn bijna alle talen van Europa uiteindelijk aan elkaar verwant. Uh, dan moet je wel ver terug, dan moet je vijf, zesduizend jaar terug... en dan kom je uit bij een taal met een draak van een naam... namelijk het Proto-Indo-Europees. Proto-Indo-Europees, ja. Ja, niet meteen uitschakelen. Ik ga echt proberen dit soort moeilijke woorden te vermijden, maar dit moet even... Uh, op, op een paar na, op Vins, na, Hongaars, na... zijn alle Europese talen Indo-Europees. En dus afstammelingen van het proto-Indo-Europees. Mm -hmm. Dat geldt ook voor het Litouws. Maar het bijzondere aan het Litouws is... dat het betrekkelijk veel lijkt op het oorspronkelijke proto indo europees Het is niet hetzelfde, maar het is relatief weinig veranderd. Mm -hmm. Maar hoe komt het dan dat juist in Litouwen... men nog relatief dicht bij die oertaal zit? Ja, hoe komt dat? Dat is heel moeilijk te zeggen. Het, kennelijk is het een conservatieve taal. Maar ja, er is een soort constatering achteraf. Het is niet zo erg veranderd, dus is het uh, conservatief. Maar is het, is het zover dat, dat Litouwers zouden kunnen spreken... met hun uh, voorouders van, van uh, 2 miljoen jaar terug... Nou, twee miljoen jaar terug sowieso niet. Uh, afgezien van het feit dat mensen toen waarschijnlijk nog niet spraken. Maar vijf, zesduizend jaar geleden... nou, ze zouden wat meer woorden herkennen... dan wij als Nederlandstaligen zouden herkennen, denk mm -hmm. ik. Nee, echt met elkaar praten wordt lastig, hoor. Dus het is moeilijk om dat te, ik vind het moeilijk om dat te beoordelen. Maar dat is, denk ik, veel gevraagd. Maar waaraan zie je dan dat dat Litouws... relatief dicht bij die oertaal staat? Uh, nou, je ziet er dan bepaalde woordjes. En ik heb het wel eens waar zelf opgeschreven. Maar ik moet natuurlijk toch ook even nakijken. Ja, het dat boek is ook gisteren precies pas uitgekomen, gekomen, hè? Uh, Ja, precies. En dat soort voorbeelden uit van die toch enigszins exotische talen als Litouws Laat staan, proto europees Ja, die heb ik ook niet allemaal in mijn hoofd zitten. Nee, en waarom? met het uh, Indo, overigens? Komen oh, Indo, onze omdat... talen eigenlijk uiteindelijk uit Indië? Of nee, in India? nee, dat niet. Uh, het is ooit zo genoemd, omdat... Um, het gebied waar, waar die Indo-Europese talen voorkomen, dat strekt zich uit van nou, Europa, wij dus, tot in inderdaad India. Dus niet Indië, maar mm -hmm. India. Zo'n beetje tot, uh, uh, tot Bangladesh eigenlijk. Uh, dus dat hele gebied mm, van Europa tot India, daar worden Indo-Europese talen gesproken. Behalve dat daar later uh, de Turken zich hebben gevestigd. En dus die zijn nu een soort onderbreking tussen de Indo-Europese talen in Europa... Mm -hmm. en de Indo-Europese talen in Azië. Ja, ja, Turkije... Dat nemen ze verder niet kwalijk, maar het is wel een feit. Ja, Turkije slaat de brug, als het ware, wat dus dat betreft. Dat is ook heel ja, positieve ja, ja, ja, ja. Ja. Maar, maar dat Litouws, dat staat dus op, op bepaalde punten nog dicht... bij dat proto indo europese Je was een voorbeeld aan het opzoeken. Oh, ja, ik dacht dat je het onderwerp wilde laten rusten. Maar nee, nee ik heb het top. gevonden, hoor. Bijvoorbeeld het woord voor uh, zoon. Dat is in het uh, Litouws, en weet ik weet natuurlijk niet hoe je het uitspreekt... maar ik denk iets van soenus lijkt eigenlijk ook wel een beetje op zoon, ja. maar het uh, proto-Indo-Europese woord, dat is helemaal niet uit te spreken, maar dat lijkt heel erg op soenus. Dus dat verschil is heel klein. En het woordje ik ben, dat was in, dat, in die oude taal, zou ik maar zeggen, was het uh, esmi. En dat is in sommige Litouwse dialecten dan weliswaar nog steeds esmi. En in alle andere talen is dat veranderd. Maar in het Litouws is het nog steeds Esmi. Fascinerend. Je, je noemt die Litouwers ook uh, de Europees kampioen doorfluisteren. Ja, precies. Omdat ze dus uh, in al die generaties, en dan heb je het echt over vele honderden generaties. Uh, het van, van, van ouder op kind behoorlijk goed hebben doorgegeven. En dat doet me een beetje denken aan dat spelletje he, dat je zin doorfluistert ja, ja, in zo'n ja. ding. Uh, Kijken wat er dan overblijft als je de kring rond. Precies, en meestal lijkt dat er totaal niet meer op. Maar de Litouwers, nou, verdomme, die hebben het uh, aardig weten vast te houden. Die zouden dat spelletje steeds winnen. Ja, <laughs> zo we eens gaan luisteren naar, naar een liedje in het Litouws? Dat Zodat ik, we dat Litouws ja. echt kunnen laten klinken. Want dat willen we ook even van de nacht. He. We willen die talen alle eer geven. We willen die talen ook laten horen. Dit is een zangeres uit Litouwen. Iste heet ze, ze in een uh, Litouws dialect, okay. in het Samochitisch. En ze zingt volgens mij over een zangvogel. Maar daar wil ik van af zijn. Dit is ijstek. In het Samochitisch, een dialect van het Litouws. De taal die het dichtst bij uh, de proto-Indo-Europese taal staat. De taal waar we eigenlijk allemaal uh, een tik van hebben meegekregen in Europa. En ik praat over al die talen van Europa vannacht in Casa Luna met Gaston Dorre. Hij maakte het boekje Taaltoerisme, een boek waarin die feiten en verhalen opzonden over 53 verschillende Europese talen. Gaston, we reizen verder. Uh, we gaan van Litouwen naar Italië. Dat is een flinke reis. Dat is een flinke reis, of we zullen nog veel grotere afstanden gaan afleggen. Um, in Italië hebben ze dan weer heel veel uh, verschillende verkleinwoorden. Dat klopt. En dat geef je ook aan uh, met het woord vrouw. Uh, wij zeggen vrouw en een vrouwtje voor een kleine mevrouw. Of als we een beetje denigreerd over een vrouw willen spreken. Maar in Italië hebben ze nog veel meer verkleinwoorden... als het om uh, uh, kleine vrouwen gaat, hè? Ja, het woord uh, donna, dat uh, vrouw betekent... wordt op allerlei manieren... Uh, verbogen, zal ik maar zeggen. Om allerlei staartjes achter te hangen. Van Donnina tot donetta... en Donnicina en Doniciola. En... Wat betekent dat dan? Donnicciola? Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, dat staat ook ergens een stuk. Uh, Donnicciola duidt vaak geestelijke kleinheid aan. Staat althans in eeuws deze... een 19 e eeuwse woordenboek. Een beetje een dommige vrouw. Uh, ik denk geestelijke kleinheid een beetje, een beetje benepen. Oh, benepen. Ja, ja. ja. oké, okay, benepen. Ja. Maar het kan best zijn, we zitten inmiddels in de 21ste eeuw, dat dat in onbruik is geraakt. Of dat ze dat nu weer met een andere uitgang zeggen. Dat verandert ook. En het verandert per streek. Maar ze zijn. Ze hebben er wel echt heel veel in Italië. Ja, zoals wij zeggen, vrouw, vrouwtje. Dat gaat in Italië dus niet op. Want ze hebben veel verkleinwoorden die ieder weer een andere betekenis... of een andere gevoelsbetekenis ja, hebben. Sterker in nog, geval. ze hebben ook vergrootwoorden. Ze hebben ook donona en donot... Hoe don, is die andere keer. Nou, in ieder geval van die uitgangen die aandrijden... een grote vrouw, een lompe vrouw... of een vrouw van twee meter tien. Nou ja. Dat soort woorden. En ze hebben ook, en daar had ik echt nog nooit van gehoord... liefkooswoorden en minachtingswoorden. Ook wel met, met die uitgang donna, vrouw. Maar je kunt dus ook uh, dat zo gebruiken... dat het een liefkooswoord is of een minachtingswoord. Ja, dat is natuurlijk bij ons ook wel. Je zei het juist al, een vrouwtje kan ook denigrerend zijn. Maar in het Italiaans heb je dan bepaalde uitgangen die, waar dat al een beetje in besloten zit. Terwijl bij ons maak je het meer uit, uit de zinsverbanden, van ja, het verhaal. Ja, op. of uit de toon waarop je iets zegt. Ja, ja precies. precies. Maar je kunt dus ook, als je zegt uh, donetta... Dan, dan kan dat neerbuigend zijn bijvoorbeeld. En als je zegt uh, uh, dat iemand een donutsja is... dan is het een uitgesproken akelig iemand. Uh, ja. Dat is dan echt een minachtingswoord. Ja. Is, is het Italiaans de enige taal die dat soort woorden heeft? Ik heb de indruk dat het Italiaans er wel bijzonder rijk aan is. Maar in Oost-Europa heb je ook wel veel talen die, uh, die meerdere verkleinvormen hebben. Um, en die dan ook verschillende uh, betekenissen hebben. Ik meen het Pools en Tsjechisch en zo, die, die doen dat ook wel. Ja, het Italiaans is daar niet uniek in. Dat dat niet dat uniek, betreft, nee. Maar wel, uh, wel opvallend. Dan gaan we van Italië uh, naar Lapland. Ah, ja. Lapland, uh, uh, Noord-Europa. Uh, Noord uh, Lapland wordt een beetje gedeeld hè, door, door, door Zweden, Finland, uh, Noorwegen... een stukje, een stukje Rusland, Rusland ook. Ja. Um, de lappen willen zo niet heten, schrijf je. Ze noemen zich liever Sami dan lap. Inderdaad. En waarom is dat? Ja, ze vinden, ze vinden lappen een beetje denigrerend. In het Zweeds betekent lap ongeveer hetzelfde als het Nederlands. Een, een, een oud fot, zeg maar... En, daar komt het woord helemaal niet vandaan, eigenlijk. Het betekent iets heel anders, kennelijk. Maar nou, ze zijn het toch beu om zo te heten. Dus Sami. Sami. En dat staat dan voor u als rendierhouder? Nee, dat is juist de eigenlijk betekenis van lap, als ik me goed herinner, toch? Ja. Eigenlijk is, is een lapjas een rendierhouder, maar vanwege die. Uh, associatie met dat Zweedse Zweeds? woord, okay. dat het toch niet zo weten. En waar staat Sami dan voor? Dat zou ik niet weten. Maar ze noemen hun eigen taal uh, uh, het Sami, ze noemen ja. zichzelf ook Sami. Ja. Um, en ze hebben heel veel verschillende woorden voor sneeuw. Die ja, Lappen, dus, dus of het die Dat is een, een, een bijna een gênant verhaal, want er is ooit gezegd dat uh, de Eskimo's... en wil wil ook niet zo heten natuurlijk, dat zijn Inuit tegenwoordig... dat de Eskimo's zoveel woorden voor sneeuw zouden hebben. Nou, dat verhaal klopt niet, dat dit verhaal is helemaal uit de wereld... Ja, eerst in de wereld gebracht, maar later weer uit de wereld geholpen. Dat zingt nog steeds hardnekkig rond en op internet kun je dat nog steeds op duizenden plekken vinden. Dat is niet zo, dat klopt niet. Wie schetst mijn verbazing toen ik in een, een bepaald boek over die taal van de Sami... wel degelijk, gewoon, hij is koud, letterlijk, twintig woorden voor sneeuw tegenkwam. Uh, ik dacht, dit kan niet kloppen, dit, moet een, dit is een hoax, dit, is, dit klopt niet... Dus ik heb dat uitgezocht. Ik ben eerst naar Groningen. Je, nou ja, het blijft in Nederland, maar dus wel zo dicht mogelijk ook bij Lapland. Er ja. zit iemand die verstand heeft van. Nou ja, niet van van, van, van maar wel van Fins. Maar die wist het ook niet. Die heeft me doorverwezen naar Finland. En daar konden ze me vertellen: ja, het klopt wel, maar. Nou ja, en dit was een wetenschapper, dus ik gaat dan eindeloos nuanceren. Het was heel interessant. Het staat allemaal in het boek. Uh, het was uiteindelijk mijn conclusie: ja, ze hebben wel woorden voor sneeuw. En ook best wel veel. Maar een beetje zoals wij woorden voor regen hebben. Noemen ze een voorbeeld? Van onze woorden. Ja, ja, nou ja, ik bedoel, verdamping is ook een woord voor regen. Als je kijkt, uh, ik bedoel, dat gaat over um, hoe regen ontstaat vanuit uh, water dat uh, in de zee uh, zit. Ja, inderdaad. Het ja. Ja, en in de de verte heeft het wat met regen te maken. Maar zo moet je ook redeneren, wil je de, de, de Sami veel woorden over sneeuw, uh, veel verschillende woorden over sneeuw uh, toedichten. Volgens die uh, meneer, ik uh, ben even zijn naam aan het zoeken, nou, moeilijk vindt zijn naam, uh, Pekka Samalati. Uh, zit dat zo inderdaad. Ja, ja want daar uh, hebben ze bijvoorbeeld woorden als, uh, uh, mijn, mijn Sami is beter geweest, maar uh, Chuangui, en dat staat dan voor bevroren sneeuwkorst. Maar Kamado is dan ook een uh, woord voor sneeuw. Dat staat dan voor een harde sneeuwkorst in het voorjaar. En muovla, dat is dan weer zeer zachte sneeuw waarin de skis wegzakken. En Senjes, dat is weer oude brosse, grof korrelig geworden zuivere sneeuw onder de nieuwe haar. Ja, zo kom ik inderdaad ook in heel veel, heel veel woorden. Maar je moet dat dus nu al uh, ja, tegelijkertijd, wij hebben natuurlijk ook woorden als uh, wak en windwak. En ik ben zelf geen schaatser, maar volgens mij nog veel meer van die ijstermen. Die en... dan in wezen ook weer uh, misschien uiteindelijk wel weer regent <laughs> Ja, zo te regen in hartje winter. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dus wat dat betreft, dat is ook leuk van het boek Je, je uh, pakt ook dit soort vooroordelen, of dit soort hè, romantische vooroordelen. Dit is een romantisch vooroordeel, dat, dat volk... Het klinkt natuurlijk heel logisch dat die, dat die lappen veel woorden voor sneeuw hebben. Mm -hmm. Maar je pakt pakt dit soort oordelen ook aan en je, je, je toetst ze aan de werkelijkheid. Uh, ja, dat uh, een eindje verderop gaat. O, bij dat Italiaans, waar we het net over hadden, uh, zou je ook het idee kunnen krijgen... dat uh, die Italianen vanwege al die verkleindwoorden ook een beetje denigrerend over vrouwen denken. Maar dat is een hele gevaarlijke redenering eigenlijk, dat je dat uit de taal zou afleiden... Daarentegen, als je naar Italiaanse televisie kijkt, weet je dat het wel degelijk zo is. Maar ja, dat is een ander verhaal. Ja, als je naar Rai Uno of uh, Due kijkt, dan, dan weet je dat, dat misschien die taal toch ook wel weer veel zegt over die Italianen. <laughs> Terug naar, naar uh, de Sami, naar de Lappen. In 1980 uh, uh, deed een uh, bijzonder duo voor Noorwegen mee aan het Eurovisie Songfestival. Een duo uit Lapland. In dat jaar was er een hevige strijd gaande in Noorwegen... voor potentiële onafhankelijkheid uh, voor de Sami. Zo ver is het niet gekomen, maar ze gingen wel demonstreren voor het parlement in Oslo. En dan gingen ze een, een, een, een, een, een lokaal lied zingen, de Joik. Dat, dat zingt men in Lapland. En die Joik vormde vervolgens de Basis voor het Noorse Songfestival liedje van dat jaar. Samietnan. Dat betekent zoveel als het land van de samen. In het Noors gezongen, maar met een uh, Sami-refrein. Sverig Mattis Matis Enkel tone, to or, Sami sa mi kom som vindpust ifrån norr, ifrån norr, sa mi att namn. Connect rap for you got for me, sa mi Prins storm, de Hey, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, lolo, oh, oh, oh, oh, oh, een uh, typische uh, Sami-manier van zingen. Sverre Kjelsberg en Mathis Haitha waren dat met Sami Etnan over het uh, eigen vrije land van de Sami in Noord-Europa. We gaan naar het uh, Engels. Het Engels, uh, ja, de, de wereldtaal. De uh, taal waarin heel de wereld met elkaar communiceert. Maar volgens jou, Gaston Dorre, eigenlijk een heel behoorde keus als wereldtaal. Ja, het is niet zo heel erg geschikt inderdaad. Uh, het is eigenlijk heel moeilijk uit te spreken. En dat valt voor ons nog wel mee. En voor Scandinaviërs valt het wel mee. Maar als je een Spanjaard bent of Chinees... dan kun je echt met... Uh, daar kun je heel weinig mee. En hoe komt het dat het Engels voor, voor bijvoorbeeld Spanjaarden... zo moeilijk uit te spreken is? Nou, de meeste talen, en zeker ook het Spaans... hebben heel weinig verschillende klinkers. In Spaans heb je A, E, I, O, U. En dat is het. En de meeste talen hebben zoiets of een beetje meer... maar echt niet zoveel... En het Engels heeft iets van twintig, verschillen, twintig verschillende klinkers. En dat luistert heel nauw. Ik bedoel, verschillen als sheet en shit, dat is best belangrijk. Ja, ja. Um, dus dat, is, dat maakt het zo moeilijk uit te spreken, nog even los van de th. Dat is natuurlijk ook een lastige letter. Lastig. Vinden mij ook lastig, hè? Ja, wij, ja, ja zeker. Ja. Maar laat staan, een Spanjaard, die heeft het daar natuurlijk heel moeilijk mee. Nou, die th kent je toevallig wel, maar even los daarvan. Oké, okay, heeft de Spanjaard die klank ook in zijn taal? De, de Spanjaard wel, inderdaad. De Spaanstalige in Zuid-Amerika niet, maar in Spanje wel. Oké, ja. oké. Okay, okay. Nou, dat gaat dan nog net. Um, naast de, de ingewikkelde uitspraak is, is ook de spelling ingewikkeld. Ja, dat is berucht. Ik bedoel, dat geven ze zelf ook grif toe. Uh, het is een spelling die ooit is ontstaan. En daarna zijn ze het heel anders gaan uitspreken. Ja, nooit aangepast, nooit gemoderniseerd. Uh, lastig. Dus je spreekt het uit op een andere manier dan dat je het ziet staan. Dus mm -hmm. dat maakt het nog weer ingewikkelder voor, voor mensen. Zeker uh, als je niet een verwante taal uh, spreekt. Ja, en zelfs ook wel voor ons hoor. Wij, wij tuinen er ook vaak in. We hebben er nog wel eens fout. Maar hoe, hoe kan het dan dat dat Engels ooit die wereldtaal is geworden? Wie heeft dat dan toch bedacht? Uh, ja. Wat lastige taal. Wat dacht je van geschiedenis en politiek? <laughs> Ik bedoel, de, de Engels hebben Amerika veroverd en Amerika heeft de wereld veroverd. En ja, dan krijg je dat. Dan doen we het er maar mee. Dan doen we het er maar mee. Het Spaanse ligt wel op de loer, hè? Als uh, uh, uh, potentiële vervanger van het Engels. Ja, nou in ieder geval is Latijns-Amerika nog vrij hardnekkig in het uh, uh, Engels buiten de deur houden, zal ik maar zeggen. Als ik, in, ik ben een paar keer daar geweest en daar kom je met Engels echt niet ver. En tegelijkertijd zijn de Spaanstaligen natuurlijk wel een beetje aan het oprukken in de VS. En zijn sommigen ook niet zo heel erg genegen om Engels te leren. als zullen ze dat uiteindelijk wel doen, denk ik. Um, maar ja, het Spaans wel een hele fijne wereldtaal zijn. Echt veel gemakkelijker dan Engels. Niet voor ons hoor, maar wel nee, voor, voor ons, ons niet. Voor nee. ons niet, nee. Maar wel voor, um, voor, voor Fransen, voor ik denk ook voor Chinezen, voor Russen, voor Indonesiërs enzovoort. Ja, wat denk je? Uh, blijft, de Engel, blijft het Engels voorlopig die wereldtaal? Of moeten ze echt voor de Spanjaarden, althans voor de Spanjaarden, voor het Spaans gaan, gaan oppassen? Uh, ik vrees dat het Engels nog wel even stand houdt. Overigens ja. hou ik ook van Engels hoor, dus niet ja? dat ik hier het Engels wil afkatten. Nou, het heeft er anders wel alles, ga je van <laughs> zeggen. Maar waar, waarom hou je dan van het Engels? Uh, omdat het een, een, een enorm rijke en een enorm open taal is. Uh, en dat hangt met elkaar samen. Want de taal is zo rijk geworden doordat ze zo open is. Um, voor een deel, nou, Het heeft gewoon echt een hele grote woordenschat. En dan vinden bijna alle talen dat van zichzelf. Hoor. Het Spaans denkt ook dat het de grootste woordenschat ter wereld heeft. En het Russisch ook. Maar ik denk dat het Engels wel de beste papier heeft om dit hard te maken. Ja. Uh, um, ja, het wordt natuurlijk gesproken in veel en grote landen... waar het met allemaal hun eigen woorden gaat. Er zijn heel veel koloniën geweest van Engeland... die veel woorden hebben ingebracht. Maar het belangrijkste is dat Engeland zelf in de loop van de geschiedenis... Allerlei um, veroveraars heeft gekend. Ik wil dus begonnen ooit met, heel lang geleden in de oertijd, met de, met de Kelten. Nou, die zitten er nog steeds een beetje aan het randje. Toen zijn de Germanen gekomen. Daar komt eigenlijk het Engels vandaan. Maar er zijn ook wat Keltische woorden en constructies in het Engels terechtgekomen. De Normandiërs zijn gekomen. Nou, die spraken een soort Frans. Heel veel Franse woorden in het Engels. Uh, er zijn heel veel vikingen geweest. Die hebben heel veel Noorse woorden achtergelaten. Er zitten ook best nog wel veel Nederlandse woorden in het Engels, meer dan je zou denken. Maar als je dat zo vertelt, dan is die claim uh, Engels als wereldtaal ook wel weer begrijpelijk. Daar heb je een goed punt. In ieder geval, nou, als je de wereld beschouwt, Frankrijk, Noorwegen, Nederland, Engeland, Ierland, dan heb je gelijk. Maar, ja, maar de die koloniën brengen dus ook woorden in. Wel dat, ja, dat klopt. Een uh, open taal. Een taal die open staat voor, voor nieuwe woorden, die, die is makkelijk. Uh, uh, andere talen absorbeert als het ware. Uh, ja, en het is dus niet dat die taal iets heeft waardoor ze dat kan. Het is meer dat uh, er kennelijk een traditie is ontstaan waarin je dat doet. Ik denk dat het Engels ook zo weinig uh, idee heeft van... tussen zware aanhalingstekens zuiverheid... waar je het in het Nederlands wel eens over hoort en in het Duits... en zeker in het IJslands, daar heeft het Engels helemaal geen last van. Want dat is, dat is al duizend jaar uit de wereld. Uh, dus ze kunnen makkelijk iets toelaten toe zonder die idee te krijgen. Oh jee, we verliezen ons eigen Engelse karakter. Er is geen Engels karakter. Nee. Juist, dat, juist dat gemengde is het Engelse karakter. Ja, dat gemengde uh, is het Engelse karakter. Dus Natuurlijk dat het maakt het Engels eigenlijk tot een Engels, soort ultieme dus. mengtaal. De ultieme mengtaal, ja. inderdaad. Ja. Toch mooie woorden ook over dat Engels. Engels als wereldtaal. Uh, we reizen verder door Europa, langs de talen van Europa. En uh, we hadden het net over uh, de grootste taal van Europa. Althans, de belangrijkste taal van Europa. Gaan we nu naar een taal die jij omschrijft als uh, visserslatijn. Uh, ja. Welke taal is dat? Dat is het, uh, het ver eurs Het ver eurs die, die kleine eilandengroep uh, tussen Denemarken en IJsland. In. Ja, je hoort er af en toe van met voetbal, dan gaan ze met 3-0 onderuit. Uh, <laughs> <laughs> maar waar, waarom noem jij het ver -eurs visserslatijn? Behalve dat er ongetwijfeld veel vissers zullen wonen op, nou, uh, op de ver eilanden Dat is wel een belangrijke eilanden. Reden. Het is natuurlijk een van wel hun voornaamste inkomstenbron. Ik wil, van het toerisme moeten ze het niet hebben. Uh, nou, en Er is wel een soort overeenkomst met het Latijn... omdat ze, uh, beide talen hebben naamvallen. Nou, dat is op zich nog niet zo heel bijzonder. Maar ze hebben ook allebei hele volle, herkenbare, helder uitgesproken naamvallen. En dan moet ik natuurlijk eigenlijk dit het boek erbij pakken... om die voorbeelden te kunnen geven. Ja. Maar um, in het Latijn heb je woorden als uh, puella en puellae en puellarum. Dat is allemaal meisje en meisjes en van de meisjes... Uh, en in het Ver uh, Urs, ja, net buiten, hier heb ik het. Zijn diezelfde woorden, uh, en Laurens moet zo meteen maar vertellen hoe je dat uitspreekt. Maar je schrijft het in ieder geval als Gentan, Genturnar en Gentuna. Nou, als ik jou die woorden voorlas en niet de zei welke taal het kwam, zou je kunnen geloven dat het Latijn is. Latijn, was. dus vandaar vissers-Latijn. Inderdaad. Laurens uh, Joensen, goeienacht. Ja, ik ook wel, heer Laurens Joensen. Johansen, Ja, Laurens ja. Johansen. Uh, Laurens, uh, um, sprak je het een beetje goed uit, uh, Gaston Dore? Uh, jouw taal, ja. jouw visserslatijn. Nou, uh, het is uh, Genta. Ah, G ik was er Genta. al bang voor, ja. Ah, oké. Okay. Ja, okay. uh... Zeg, en, uh, Laurens, hoe komt het dat jij zo goed Verheurs spreekt? Nou, um, mijn vader komt van de Faroeir Eilanden. Uh, mm -hmm. Mijn moeder is in Zeeuwse en ze was er op vakantie. Ik kreeg een baantje op een krabbenkokerij. <laughs> op een krabbenkokerij? Ja, en uh, op een avond ontmoette ze mijn vader. En uh, dat was uh, liefde. En toen is hij mee naar Nederland gekomen. En die woont nu en, met jouw moeder ik, in Zeeland? Ja, precies. Ik, ik hoor ik wel een beetje... Zelf, uh, ja? Ik ben uh, tweetalig opgevoed, al vanaf het begin. Want ik vond het belangrijk. Dus Nederlands en verreurs? Ja, zeker. Maar wanneer spreek jij in je dagelijks leven verreurs hier in Nederland? Nou, uh, altijd nog met mijn vader... En met mijn uh, zus, die woont hier ook. Ja. En, uh, en met mijn moeder. Mijn moeder die kon het eigenlijk al na drie maanden. Die was waarschijnlijk zo verliefd dat ze het heel snel wou leren. Ja. <laughs> maar maar uh, nee, uh, dus ja, dat is altijd zo geweest. En uh, mijn vader is ook liedjeszanger. Dus hij heeft me al, uh, en ik ben zelf ook uh, gitarist en zanger. Ja. En uh, hij heeft me al die liedjes geleerd. Ja. Ja, dat is gewoon... Het is een prachtige poëtische taal. Laat eens horen, Laurens. Nou, ik zit toevallig met mijn gitaar hier uh, klaar. Oh ja, graag. Oh, een lied in het oh, Verreurs, ja. Dan uh, moet jullie even... Zet ik hem even blij te spreken, dan moet je even zeggen of je het goed hoort, oké? Okay? Ja, dat is goed, dat is goed. Een lied in het Verreurs van Laurens Joensen. Hey, hoor je dit een beetje goed? Ja, het gaat goed, Laurens. Ga je gang. Het klopte zo suidelijk, veel voelde hij voor. Zorgvast in de en herkom Klinkt mooi. En ik hoorde een daar voorbij komen, volgens mij. Ja, ja inderdaad. <laughs> ja, je ja dat goed opgelet. Is een, een duizend jaar oude tekst, ja? uh, oorspronkelijk uit het Noors. ...meegebracht met de Noormannen, want wij zijn eigenlijk... Um, Gaston zei dat het Latijn, visserslatijn was, ja. maar het is eigenlijk perfect geconserveerde vikingtaal. Die Noormannen die zijn er ooit aangekomen, er woonden eerst de Ierse monniken. Die hebben, de Noormannen hebben ze verdreven. Ja. En um, eigenlijk door de geïsoleerde ligging is de taal nagenoeg perfect geconserveerd gebleven. Net zoals als op IJsland het geval is... De schrijftaal is precies hetzelfde. De uitspraak is heel anders. Maar als, als ik als zeg maar halve fareurder uh, IJsland lees, dan, dan begrijp ik het. Ja, ja. Dus dat, ja, dat is wel grappig. Dus een lied dat duizend jaar geleden uh, uh, geschreven is, kun je nu zo één op één zingen. Omdat die taal zo goed geconserveerd is. Waarover ging het liedje trouwens? Over een meisje, dat denk ik. gaat over, uh, ja, over een man die zit aan de andere kant op een heel ander eiland. En hij krijgt oh ja. de oproep dat zijn meisje ziek is. En hij, hij, hij spoedt zich over bergen. En hij moet met veerboten gevaarlijke wateren over. En hij rent over de vlaktes totdat hij bij het meisje is. En ja, dan is ze helaas overleden. Dus en heel mooi is het refrein, de refreinregel is Onkan Mayr en Hanna Hweer Elska. Dus niemand anders dan zij heb ik uh, ah, lief gehad. Ah, ja, mooi, mooi, mooi. Ja. Het is ook geen wonder, hè? Je moeder uit Zeeland, ook gewend aan vierboten en eilanden. <laughs> Die voelt zich <je> natuurlijk <laughs> meteen thuis op, op de verhuur. Dus nou, dat. Dus, dus misschien wel een bepaalde nautische connectie. Ja, een nautische connectie. <laughs> dat kan haast niet anders. En trouwens, als ik jou zo hoor spreken... dan zou ik nog wel gokken dat je uit Zeeland komt... Maar ja. van de Verreur, dat wist ik niet. Ik ben blij dat je ons uh, het Verreur hebt willen laten horen. Een duizend jaar oud lied van de Verur-eilanden. En als het al visserslatijn is, uh, of prachtig geconserveerd, uh, viking uh, Vikingentaal, <laughs> dan is het een prachtige taal. Dankjewel uh, dat je bij ons wilde zijn, uh, Laurens okay. uh, Johansen. En een goede dag nog. Ja, dag, dag, dag. En ik wil nog even zeggen: je hoort nou zijn gitaar door de telefoon. Dat doet natuurlijk wat afbreuk. Ik heb hem ook al een paar keer live gezien. Hij kan fantastisch gitaar spelen. Dus uh, als je meer eens kunt horen, ga er vooral naar luisteren. Nou, dat is een mooie aanbeveling. En ik vind het echt een prachtige taal. Het is ook een mooi, melancholisch lied, natuurlijk, maar echt mooi. Ja, ja, ja. Misschien ik ook naar de Verre Eilanden. Ik ben wel geïnspireerd. Ik, uh, zonder dat ik het bedoelde, ben ik opeens reclame aan het maken voor het leren van Verre Eilanden. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. In je boek zeg je dat je dat wel kan laten. Maar uh, uh, uh, daar denken nu heel veel mensen anders over. We reizen door naar Wit-Rusland. Uh, Wit-Rusland, uh, Gaston, is een natie met twee officiële talen eigenlijk: hè? het Russisch en het Wit-Russisch. Dat klopt, ja. En hoe zit dat dan precies? Nou, um, kijk, van, oud van oudsher praat ze daar natuurlijk uh, Wit-Russisch. Um, het heeft natuurlijk heel lang tot Sovjet-Unie behoord. En ik meen daarvoor ook al tot Rusland. Maar daar heb ik me niet helemaal in verdiept. Um, en, en het huidige bewind, dat mag je echt wel een bewind noemen... een regime, een dictatuur zelfs... die leunt heel erg naar, uh, naar Moskou. Ja, het bewind van uh, president Lukashenko. Ja, inderdaad. Um, hij eh, wil dat Russisch vooral promoten. Hij heeft eigenlijk helemaal niks met dat Wit-Russisch. Goed, het, is dan wel, het heeft dan wel een bepaalde positie. Maar de oppositie, de, de, zeg maar, de meer op Europa, op het westen georiënteerde oppositie... die hangt juist heel erg aan dat Wit-Russisch. Want die willen zich juist een beetje afzetten tegen, tegen Rusland. En dat is een taal die is uh, uh, ontworpen, tussen aanhalingstekens, door een taalkundige. Hè? Uh, en dat is ook een taal die in het Latijnse schrift geschreven wordt... In uh, tegenstelling tot het uh, uh, Cyrillische schrift uh, nou, uh, waar je het Russisch geweest ga een beetje hard. Een beetje hard. Uh, er zijn in het Wit-Russisch weer twee varianten. Ook? Ja, okay. ook. En één van die twee varianten is in het verleden wel eens in latijns schrift geschreven. Voor zover ik weet is dat op dit moment niet gangbaar. Maar dat, ja, dat kan ik me best niet herinneren. Dus die twee varianten nu worden alle twee in het Cyrillisch geschreven? Ja, het is ook heel grappig. Als je op Wikipedia kijkt, dan vind je daar twee Wit-Russische Wikipedia's. Uh, net zoals je ook twee Noorse Wikipedia's hebt, trouwens. Ja, je hebt ook twee talen in Noorwegen. Uh, precies. Hè? Twee verschillende ja. Maar ook ja. Wit-Rusland, dus. Ja. En um, ja, die, die ene is er wat. Ook daar geldt dat de, de, de ene variant wat meer op het westen georiënteerd is, iets meer op het Pools lijkt. Terwijl die andere Wit-Russische variant. Meer op het Russisch lijkt, en die is in de Sovjet-tijd door Sovjet-taalkundigen ook echt een beetje kunstmatig naar het Russisch toegeduwd. Ja, ja, Ja, precies. Ja, en dat is dus mot, mot tussen die twee groepen? Ja, een mot tussen die twee groepen. Aan de telefoon heb ik Smitser Zaletsnichenka. Hij woont sinds 2,5 jaar in Nederland. Uh, Smitser, good evening. Hello. Smitser, what language do you consider to be the one and only language of your country, of Belarus? Well, uh, we have uh, two uh, native languages in our country. But uh, I prefer Belarusian one. The, the uh, language not introduced by the Soviets. Uh, yeah. Yeah, yeah. And um, when you travel to Belarus, for example, what language uh, can you hear mainly? Well, uh, we have about 10 million people living in Belarus, and I believe only several maybe tens of thousands people speak Belarusian so the rest is uh speaking Russian. Oké, okay, I will translate shortly. De meeste mensen spreken Russisch in Belarus, maar de uh, uh, kleinere wit-Russische taal uh, wordt door zo'n 10.000 wit-Russen gesproken. Um, can, can you read something in your language in your Belarus language, uh, Smitser? Yes, yeah, so I'd like to read a small poem by uh, Maxim Bogdanovich. Uh, it's about star Venus. So uh, two people who who are in love uh, yeah. see uh, Venus in the sky. They recall how they uh, meet uh, the first time. They also saw Venus. And now they have to leave. And the man uh, tells his woman that she has to, to see the star and think about him when oh. he... From her. Romantic oh. poem. Yes, yeah, so a romantic poem about love, about leaving uh, the people who we love. And so on. Well, Smith, introduce us to the Belarus language. Yeah. So, Zorka Венера узяла над землею, светле згадки з собою приела. Помнишь, колес подкался с тобою? Зорка Венера этой я Тихим ханим тебе разгораться, за этой парой я почал, Али расстаться нам час наступая, Полна уже доля такая у нас. Моц накохал я тебе, державая, Али расстаться нам час. Буду в далеким краю я нудиться, У сердца любов затаивши свою, Кожную ночку назорку дивиться, буду далеким краю. Глянь не у на я, там где злие мы погляды свои, Коп на миг у воскресло кахание, Поглянем еще раз a little poem about love in the Belarusian language. Smith, uh, to end up this little conversation, um, do you think that there is a future for your language in your country? Well, it definitely is. Uh, but uh, now our government doesn't want people to speak Belarusian language. So uh, it forces people to speak Russian. Or, well, For instance, we do not have any uh, television channels uh, in Belarusian language. All uh, TV channels are owned by a government, so there are no private channels, and no. all channels are mostly in Russian. Okay. We do not have any higher education in Belarusian language. Uh, I mean, uh, we do not have universities. If you want to speak Belarusian during your um, studies, you can uh, study Belarusian language and speak Belarusian during these studies. <laughs> But that's mostly it. So it, it definitely can be changed. We have some political forces, we have some uh, NGOs, who. That want uh, to vice preserve the language, and I think that if the situation changes, if we we'll have better, we will have national government, uh, the situation will, will eventually change. Wauw. Uit transit shortly, uh, de meeste mensen uh, spreken Russisch in Belarus. Het is ook de taal van het regime. Alle radio- en televisie-uitzendingen zijn in het Russisch. Uh, maar als er mogelijkheden zouden zijn om het uh, Belarus ook te laten horen op bijvoorbeeld radio en televisie, en als je het meer zou kunnen studeren in het land, dan ziet uh, uh, Smitser Zelitschenka wel zeker een toekomst voor het Belarus in uh, Wit-Rusland. Well, Smitser Djakkuyu. Uh, uh, Oh, Oké. Okay. <guliffe> Thank you very much. So, um, thanks. And have a good night. Yeah. Wij praten straks na een verder Gaston door over jouw boek Taaltoerisme. We gaan nog veel meer landen aandoen. En als u mee wil praten, als u mij wil vertellen wat u nou een mooie taal vindt, of als u misschien een spreker bent van zo'n kleine taal, bel ons dan 0800 1121. Mail naar casaluna@ncv.nl of twitter met ons mee. En zo dadelijk hier op Radio 1 het bureau. Wij zijn straks weer bij u terug, na ene. Heel graag tot zo, dan gaan we verder op reis. En we beginnen die reis... Waar zullen we eens beginnen? Denemarken? Denemarken dat was ooit een wereldtaal, maar nu niet meer. Tot straks. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. ik. En ik. Ik ben niet alleen. Nee, dat is jij. CRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 2, aflevering 33, 1970. vrouw Greep heeft een dochtertje. Wat heb ik ermee te maken? Hoef je mij toch niet meer lastig te vallen? Daar heb jij van alles mee te maken. Want jij moet ervoor zorgen dat ze nu ook kinderbijslag krijgt, neem ik aan. Ik maak een aantekening. Ik heb Balk gevraagd om voor de kinderbijslag te zorgen. Oh, het aardig van u. Nee, niks. Ik heb nog één ding. Het is me opgevallen dat de productie van de thuiswerkers heel ongelijk is. Dat benauwt me een beetje. Niet omdat ik het niet vertrouw, maar Balk heeft er nog nooit wat van gezegd... dat wij zoveel thuiswerkers hebben. En als je er wat van zou zeggen, dan heb ik niets om het te verantwoorden. Daarom vroeg ik me af of het niet goed zou zijn om een soort controlesysteem in te stellen. Hm. Bijvoorbeeld door behalve het aantal uren ook het aantal fiches... of overgetikte verhalen te laten noteren. Vinden jullie daarvan? Heel goed, moeten we doen. Nooit de kat op het spek binden. Geen bezwaar. We moeten wel oppassen voor een bureaucratie. Dat is toch geen bureaucratie? Als je een normale controle uitvoert... Nee, dat vind ik ook. Het is niet bedoeld als controle, maar als verantwoording. Als het daarbij blijft, dan heb ik er minder bezwaar tegen. Wil jij ermee belasten? Ik? Waarom zou ik dat moeten doen? Omdat in en die ook thuis werken. Ad en ik kunnen onze eigen vrouwen toch niet controleren? Dat is waardeloos. Ja, verdomd. En waarom doe jij het dan zelf niet? Ik onderteken de declaraties. Zoiets moet in twee handen. Je hebt toch ook altijd je antwoord klaar, hè? Dat is mijn kracht. Mevrouw de voorzitter, dit is nu mijn derde vergadering. Ik vind het natuurlijk wel belangrijk om te horen... hoeveel fiches er het afgelopen jaar zijn gemaakt... en hoeveel proefkaarten er zijn getekend. Maar ik heb ook behoefte aan de visie van de secretaris... op de ontwikkeling van het vak. Kan hij daar nu wat over zeggen? Of kan hij voor de volgende vergadering niet eens dus een beleidstuk produceren? Secretaris... Dat kan ik niet. Hier, hier. Nee. Mevrouw de voorzitter, met alle respect voor de secretaris... maar het komt mij toch voor dat dit zijn taak is. Bij uitstek, durf ik wel te zeggen. Je kunt er toch zeker wel wat over zeggen? Ik bedoel maar. Uh, mevrouw de voorzitter, misschien dat de secretaris... aan een concreet voorbeeld kan demonstreren waar hij mee bezig is. <tus> ik voor mij heb daar meer behoefte aan dan aan weer een beleidstuk. Beleidstukken worden er al genoeg gemaakt. Te veel, durf ik wel zeggen. Ja, daar sluit ik mij graag bij aan. Kan dat wel? Ja, dat kan wel. Maar niet te lang. Ik wil maar zeggen. Nee, niet lang. Ik haal even de kaart erbij. Is er bekend wanneer je naar Helsinki gaat? Ik zelf over twee weken. Koning een paar dagen later... omdat de Atlas-commissie eerst afzonderlijk vergadert. Dus jij hebt je uitje weer. Als je het zo noemen wilt. Voor jou is het werk toch een uitje? Dat heb je altijd gezegd. Dat is waar. Ik werk graag. Als het maar niet te warm is, zei ze in Indië dan. Nee, warmte, daar heb ik een hekel aan. <laughs> en daarom ga je wel Helsinki. Juist. Yes. Ik weet niet of iedereen het zo kan zien. Hmm. De kaart van de dorstvlegel dus. Vijf typen behalve dan de dorststok, ieder type met een duidelijke, redelijk omgrenste verspreiding. Er zijn twee theorieën. De ene theorie is dat die verschillen honderden jaren oud zijn... en dat de grenzen van hun verspreiding de grenzen zijn van oude cultuurgebieden. De andere is dat het ene type veel ouder is dan het andere en dat de nieuwere type de ouderen in de loop van de eeuwen vanuit een centraal punt... en dat zou dan Noord-Frankrijk zijn... verdrongen hebben naar de randen van Europa. <coughs> Ik geloof dat het in werkelijkheid nog anders is gegaan. Mm -hmm. Ik denk dat dergelijke vernieuwingen alleen werden overgenomen... wanneer ze als vernieuwing werden gezien... en dat dat lang niet altijd het geval was. Dat je dus heel goed de situatie moet kennen om te weten waarom een boer overstapte op een andere vlegel. Om dat te weten te komen, volg ik drie wegen. Ik praat met boeren om te horen hoe ze over hun vlegel dachten... en of ze wel eens op een andere zijn overgegaan. Ik verzamel gegevens met vragenlijsten over de aantallen schoven... die met de verschillende typen per uur gedorst werden... om een indruk te krijgen van het arbeidsvermogen van de verschillende vlegels. En ik probeer me een beeld te vormen van de landbouwsituatie in de verschillende gebieden in de vorige eeuw. Toen er nog algemeen met vlegels werd gedekt. om erachter te komen wat er van zo'n vlegel gevraagd werd. Ja, in het tijdschrift Ter Bevordering van Nijverheid. zijn voor de 19e eeuw een aantal interessante regionale beschrijvingen verschenen. Van Van Hal en Gidsma. En van Ittersom. Ik kan je wel een overzicht sturen. Ik denk dat ik ze ken. Niet alleen in het tijdschrift ter bevordering van de nijverheid trouwens. Maar graag, je weet nooit. Mm. Ik kan nog wel meer vertellen. En ik heb ook nog een kaart van de sikkel, de zicht en de zijs. Daar geldt hetzelfde voor. Nou, zo lijkt me het wel genoeg voorlopig. Ik weet niet hoe de heren daarover denken. ik. Bedoel maar, Mevrouw de voorzitter, ik moet u zeggen dat ik zeer onder de indruk ben van wat ik gehoord heb. En ik wil er met klem op aandringen. De secretaris de gelegenheid te geven hiermee voort te gaan. Dit soort onderzoek wordt in ons land verder niet verricht. En ik acht het van het grootste belang dat het gedaan wordt... nu dat nog mogelijk is. Ja, dat ben ik volledig met de heer van der Land eens. Heer, ja, heer. Ja. En meneer Appel, bent u ook tevreden? Voorlopig wel, mevrouw de voorzitter. Nou, ik kan me anders ook nog wel interessante onderwerpen voorstellen. Daar zullen we het dan de volgende keer over hebben. Ik was werkelijk even bang dat het mis zou gaan. Met die opmerking van Appel. Zoals jij reageerde. Ik hield mijn hart vast. Het is toch een enorme klootzak. Zelf weet hij net zo min wat we met het vak aan moeten. Hij wil het alleen van mij horen. Natuurlijk, daar zit hij voor. Maar jij mag nooit zeggen dat je het niet weet. Jij weet alles. Ik weet niets. En helemaal niet wat voor beleid ik moet voeren. Maar dat mag je nooit laten merken. Wat moet ik dan doen als ik het echt niet weet? Dan zeg je dat je zo'n stuk zult schrijven. En dan schuif je het op de lange baan. Of je maakt je er met een jantje van lijden van af. Maar je mag de commissie nooit in verlegenheid brengen. Het is dat Kaatje Kater je wel gezind is. Een ander zou het je heel wat moeilijker hebben gemaakt. Daar zullen ze dan toch aan moeten wennen. En anders ontslaan ze me maar. Je praat nadat je wijs bent. Enfin, je hebt je eruit gered gelukkig. Dankzij van der Land. En daar gaat het tenslotte om. Uus vee alulla, uuele vaasula vei, uul saar man sallana, semperi oskoli koi, heme sine mine sit salasit, kit kalakit, stois kruuksan stoi. Mr. Stanton. Hello. How was your journey? Fine. Thank you. I didn't fall down. Uh, no. <laughs> Are you alone? Uh, yes. I I'm afraid so. There was nobody here. <laughs> Maybe because it's lunchtime? <laughs> well... In the next room, there... there is a kind of bar. We could try to get a drink there. Is there somebody? No, but... now that there are the two of us, we can see what we can do. Tag, Alex. Guten Tag, Herr Koenig. Tag, Wolf. Wie geht's dir? So wie immer, zu beschäftigt. Und in Münster? Da sehen wir uns schon wieder. Ach, Herr Klee. Koning, aus den Niederlanden. Henri Klee aus Luxemburg. Guten Tag, Herr Stanton. Wann war das letzte Mal? Detmold. Ah ja, selbstverständlich Detmold. Ich habe gehört, es hat dort Krach gegeben. Schweren Krach. Man hat versucht, das Fach zu sprengen. Ethnologen wie wir, die sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen, sind Werkzeuge in den Händen der Reaktion, Knechte des Imperialismus. <lacht> wir sollen uns nur noch mit aktuellen gesellschaftlichen Problemen beschäftigen. History is bunk. Genau. Und wer sagt denn das? Die Tübinger. Und da kommt Frau Grüble. Sie warten doch nicht auf mich, Herr Stenton. Das freut mich wirklich, Sie wieder mal zu sehen. Wo Frau Grübler ist, kann Herr Seiner nicht weit sein. Doch, Herr Günthermann, doch. Herr Dr. Seiner ist hier schon vorgestern eingetroffen. Guten Tag, Herr Klee. Bonjour, Frau Grübler. Koning aus den Niederlanden. Aber wir kennen uns doch, Herr Koning. Aber gewiss, wir kennen uns. Ach, natürlich. Sitzung der Organisationskommission. Die müssen dann doch irgendwo hinter diesen Türen stecken. Die alten jetzt siesta. Aber, Herr Klee, zo so alt sind die Herren doch nog niet. Und, wie geht es in den Niederlanden? Gut. Ik ga naar mijn zimmer, bis zo Halb vijf. Onze zwangloses treffen. God bewaar me, wat doe ik hier? Ik ben hier toch volstrekt ongeschikt voor... Dann schlage ich vor, dass wir jetzt über die zwei Hauptthemen, welche jetzt vorliegen, diskutieren. Das heißt, über die Probleme bei der Herstellung der Karte der Pflüge und der Jahresfeuer. Ja, Herr Günthermann! Das, Herr Kollege Horvatitsch hat nochmals hervorgehoben, dass auf seiner Karte alle uns bekannten Pflüge aufgenommen werden sollen. Da äh. gibt es jedoch, jedenfalls bei uns, eine Schwierigkeit, weil nicht alle unsere Pflüge dieselbe Funktion haben. Ich meine, wäre es nicht besser, nur die Pflüge auf die Karte einzutragen, die zum Umpflügen des Ackers benutzt werden? Ja, da scheint mir eine wichtige, methodische Frage. Vielleicht, vielleicht, auch nicht. Zuerst eine kurze Berichtigung. Es ist nicht meine Karte, es ist grundsätzlich... Unsere Karte, wie sehr ich persönlich ja. auch daran beteiligt bin. Selbstverständlich. Ich meinte nur. Ich weiß genau, was Sie meinten. Nur war die Weise, in der Sie das sagten, nicht richtig. Aber das ist alles in allem nicht wichtig. Es handelt sich jetzt um Ihre Frage, ob wir auch die Funktion der Flüge berücksichtigen sollen. Meiner Meinung nach gehören solche Funktionsunterschiede nicht auf eine Formenkarte. Man soll sie in den Kommentar bringen, wenn man das will. Falls ich das so verstehen darf, mhm. dass wir die wichtigste Funktion auf die Karte und die übrigen in den Kommentar bringen, bin ich damit natürlich einverstanden. Vielleicht lege damit ein glücklicher Kompromiss vor, vor allem weil zumindest in der Bundesrepublik, für die anderen Funktionen häufig ältere Flüge benutzt werden. In der DDR gibt es auch noch soziale Unterschiede. Ja. Herr Pitsch möchte dazu etwas sagen? Herr Pitsch! In der DDR hat auch noch ein weiteres Problem. Wir sind die Flugflüten teilweise an die Besitzgröße die ältesten Flüge findet man in den Kleinbetrieben.